met het RWS-journaal. De aanval vanochtend van een man Allah en dat er doden zullen vallen. Hij had een blik met benzine bij zich en pakte een wapen van een militair af. Daarna werd hij doodgeschoten. De man zat in zijn proeftijd na een veroordeling voor welk misdrijf is niet bekendgemaakt. Er zitten nog drie mensen vast voor de aanval. Volgens Franse media zijn het familieleden van de verdachte. De Somalische regering houdt Saoedi-Arabië verantwoordelijk voor de dood van ruim 40 Somalische bootvluchtelingen. Die kwamen om het leven toen ze met een gevechtshelikopter werden beschoten voor de kust van Jemen. Een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië is al twee jaar in oorlog met rebellen in Jemen. De Somalische regering noemt de aanval weerzingwekkend, monsterachtig en ontstellend. Het land eist een onderzoek naar de aanval. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De muur die de VS wil bouwen aan de grens met Mexico moet zo'n 9 meter hoog worden en ruim 1,80 meter diep om tunnels tegen te gaan. De Amerikaanse regering heeft alle eisen bekendgemaakt waaraan de door Trump beloofde muur moet voldoen. Honderden bedrijven hebben laten weten dat ze de duizenden kilometers lange muur willen bouwen. Ze hebben tot eind deze maand om voorstellen te doen.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 Morgen ook veel bewolking met af en toe lichte regen. En het wordt morgen 10 tot 12 graden. Dit was het tnb Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu The Nightwalk.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 Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZZFN. Zaterdagavond, de Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. Met de party update. Nightwalk top 10. Nightwalk top 10. En DJs in de mix. mix Op Zie Zandvoort Zie Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdag gaat van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, beste van dance, RB, een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show, nieuws, de party update. En team de 10 boven beste plaatsen van dansroep. Zoals in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En zoals in het derde uurtje gaan we naar DJ uh, naar Italië met die DJ Kelly met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens, als opening hoorden we een formatie. Die hier ooit over Paganbeet 100 jaar geleden een programma hadden. Toen we nog in de Watertoren zaten. Dat is heel lang geleden. Volgens mij, Paganbeet uh, bijna 30 jaar geleden alweer. Ik weet niet precies hoe we nu al bestaan. Maar in ieder geval, in de beginperiode van CFM Zandvoort. Uh, hadden de heren van uh, Chocolate Puma hier een eigen programma genaamd Eskimos. En je hoort ze dus juist Chocolate Puma en Pep and Rash met The Stars Are Mine. En dat is een plaat die ik de hele dag eigenlijk best op repeat kan zetten. Want hij is gewoon fantastisch. Zometeen meteen, rust op de radio. En Rexha. Ook The Weeknd komt eraan met I Feel It Coming. Dat doen we wat ze samen hebben gemaakt met Def Punk. Maar nu eerst Pep and Rash. Maar nu zonder Chocolate Puma, maar wel met Paulina met Echoes. High and it feels like flying, flying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 Mastress comes with the territory of a Hollywood address. Is anybody real here? I need some fact checks. I need more realness. Need you to act less because they deserve Oscars. So many imposters. What's up with guest list? Can I come to your concerts? We all got demons. I'm dealing with monsters. I've taken every picture, signed titties and signed shirts. But at the same time, I know I'm blessed to be here. So let's just be clear. A million kids wish they had the spot I got success. This is not a sandy beach, yeah Be careful with the people you meet here I'm saying Uh, yeah Is there anybody real out here? Yeah Got my middle, middle life While I'm singing yeah. yeah, uh Fuck fake friends We don't need them Only thing they good for is leaving yeah. Fuck fake friends We don't need them Face, don't please him. And I ain't got the time, money on my mind. I say it to your face, fuck fake friends. And I ain't got the time, money on my mind. Say it to my face. Dat bb Bibi samen met uh, g Easy met uh, FFF, oftewel Fuck Fake Friends. En daarvoor hoorde je The weekend samen met Def Punk, met I Feel It Coming. Ik heb nog voor de week een nieuws voor je. Benedict Cumberbatch die heeft de, rol, uh, de hoofdrol te pakken in de verfilming van How To Stop Time. Wat is nog de een nieuwe boek van uh, Matt Hake. Daar speelt de Britse acteur een man die eruit ziet als iemand van 41... Maar in werkelijkheid al 400 jaar oud is. Zo meldt de BBC. Camerbatch, productiemaatschappij Sonny Mart. Gaat een film maken met uh, Studio Kanaal. De acteur gaat voor de film ook aan de slag als producer. En een regisseur, die hebben ze nog niet gevonden. En Heek is blij met Cumberbatch in de hoofdrol van de 400-jarige Tom Hazard. Dat vooruitzicht uh, maakt mij ontzettend enthousiast. Ik had niet gelukkiger kunnen zijn, zei hij tegen de Britse omroep. En wanneer de film wordt opgenomen, is nog niet bekend. Het boek van How to Stop, uh, Time, die komt pas in uh, juli uit. Dus, uh, en nu wordt er al gesproken over het film. Ja, ik vind het heel bijzonder. En uh, misschien, sommige mensen denken, wie is dat in godsnaam? Benedict Cumberbatch. Nou, hij is geboren in Londen op 19 juli 1976... Onder andere genomineerd voor een Oscar, een Golden Globe en een BAFTA Award. Voor zijn rol als uh, Alan Turing in The Imitation Game. En hij, uh, in de loop van zijn carrière heeft hij meer dan 25 andere filmprijzen daadwerkelijk toegekend gekregen. En uh, een van de laatste films is uh, Doctor Strange. Waar hij ook de gelijknamige hoofdrol speelt. Doe met muziek nu. Funkerman, featuring en laurie met Silhouette. Oh. Pot smokers. Dat betekent natuurlijk tot middernacht het beste van dance. Armbieren, een beetje pop tussendoor in het eerste uurtje. Tot straks het tweede en derde uurtje. Alleen maar lekkere housemuziek. Van onder andere DJ Mouse al, En straks in het uh, laatste uurtje van 11 tot middernacht... gaan we naar Italië met DJ Cavaschalli. Het is even tijd voor de Party Update. Wat voor leuke feesten. En dan gaan we op deze zaterdag 18 maart alweer. Dan nou, vanaf 11 uur ben je welkom in Escape in Amsterdam... met het weeglijksfeestje Brainwash... Ja, voor meer informatie, check de website escape.nl... met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymond. Hij is de resident tijdens uh, uh, Brainwash. En hij heeft vanavond meegenomen Simon de Janop, de Magwell, Dennis Quinn. Sexy Mr. Assel, een saxofoon is aanwezig. MC is uh, Charles. Dus uh, vanavond allemaal in de escape het een beetje Brainwash. Laten nou, als we wat verder doorlopen, aan de rechterkant... Uh, als je escape aan de linkerkant hebt, aan de rechterkant heb je Club Air... Er is vanavond uh, het feestje Bruut. Begint om 11 uur, duurt ook tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check-appjes... Uh, Bruutevent.com of R.nl. Met onder andere... FMG Live, Dian en Bruno, Mani... Team Onverstandig, Lakim Danny Dub, Eva, Aramidis, MC Clario en nog veel meer. Dat vanavond allemaal in Club R. Het feestje Bruut. En nog een leuk feest, wekelijks feestje. Wat elke zaterdag aan de gang is, is in de, in de Melkweg. Encore. Met vanavond het thema Throwback Edition. Het begint rond de klok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. En natuurlijk de muziekstijl is hiphop en R&B. Op een informatie, check de website melkweg.nl. Het laatste feestje is wat dichter bij huis. Vanavond de Guilty Pleasures in de stalker... In de kromme elleboog stijgen, natuurlijk, in Haarlem. Deze begint rond de klok van middernacht. Duurt ook tot vijf uur in de ochtend. Met uh, Adiek en Tony. En voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Gaan we door met muziek, want daarvoor zie ik aan je radio gekluisterd. Boris Smit nu met Let the Music.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 c f, -M. C -F -M. centrum van Zandvoort. Lekkere muziek op de radio. Dat was muziek van Bastille met Blaine. Je de Clapton Remix. En dan worden we Courage met Songbirds. De Nightwalk. Zaterdagavond. Nog eens even kijken naar de tien boven beste platen van de Dansgroep. Welke platen kan je zeker verwachten als je vanavond nog gaat stappen naar de clubs in uh, Haarlem, Amsterdam of uh, waar dan ook hier in Nederland. Of natuurlijk gewoon in Zandvoort. Deze week op 10, de Black Madonna. It is the voice I hear. Op 9, Super Lover met Kiss. Op acht deze week, Bastille met Blame. laat die hier zojuist horen. Op 7, Angelo Ferreri met End of Street. Op zes deze week, Super Lover met Hard Drive. Op 5, Christine Blunt met Love Shy. De Sam Divine en Kasim Extended Remix. Op vier deze week, Midland met Final Credits. Op drie deze weken, Sony Fonera met cut Up with Jasmine. Sony Fonera Remix. En deze week op 2. Juliet Sikora, Did You Make My Money? Deze week een nieuwe nummer 1 in de team boven de beste plaats van de dansgroep. Het is Jay, Magic en Katie Brown met Love Is Not A Game. Je wordt hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Dat was muziek van Super Lover met Hard Drive. De nummer 6 uit de tien bovenbeste plaat voor de dansen. En uh, daarvoor horen we muziek van uh, Angelo Ferrari met Endel Street. En die vinden we dan weer op nummer uh, op, uh, 7 in de, de tien bovenbeste plaats voor het dansen. Tot zover het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getuurd. Zo meteen het nieuws zijn weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zo DJ Moussa met zijn Global Housewives. En straks het derde uurtje gaan we naar Italië met DJ Cavascelli. En voor nu nog een paar stukjes muziek te gaan. Nou ja, misschien één of twee. Nummer twee: Sonny Valdera. Just Me Met Caught Up. Maar eerst die Love Shy? The Sam Divine en Cassim Extended Remix. En ik zeg tot zometeen na de break.